Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De PSV-supporter die bijna twee weken geleden de keeper van Sevilla aanviel... moet twee maanden de cel in. Ook mag hij twee jaar lang niet in de buurt van het stadion in Eindhoven komen. Als hij zich daar niet aan houdt, dan moet hij een week de gevangenis in. De moderne Leopard 2-tanks die door Duitsland en Portugal zijn beloofd aan Oekraïne... komen daar eind deze maand aan. Dat heeft de Duitse defensieminister gezegd in Zweden. Daar praten alle defensieministers van de Europese Unie met elkaar vandaag. Duitsland levert 18 Leopards aan Oekraïne en Portugal 3. De veep moet een make-over krijgen. Dat willen de meeste partijen in de Tweede Kamer. Volgens RTL Nieuws willen ze geen felle kleurtjes en glitters meer. Maar een saai ding dat lijkt op een normale sigaret. Zo hopen kamerleden dat het voor jonge mensen... Meer minder aantrekkelijk wordt om te beginnen met vepen. Vanaf oktober dit jaar zijn de smaakjes al verboden. En een mbo-opleiding in Friesland heeft vandaag zelf bussen geregeld... om ervoor te zorgen dat leerlingen gewoon op tijd in de les zitten. Dat is niet zo makkelijk, want er wordt weer gestaakt in het streekvervoer. Verslaggever Matthijs van der Wiel die staat bij de halte in Drachten. Goedemorgen. Goedemorgen. Met de bus naar school, wat een luxe. Ja, eigenlijk wel. Hoeveel schooldagen heb je al gemist vanwege de busstaking? Te veel. Ja. Ik zit ook in mijn examenjaar, dus... En dan is die staking echt een probleem? Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Welke opleiding doe je? Ik doe de bakkersopleiding op het Griesland College. Nou, bakken, dat kun je niet op afstand leren? Nee, <lacht> dat gaat een beetje lastig. Wat moet je vandaag bakken? Nou, ik ga chocobroodjes maken en uh, gevuld boterkoek. Ja, nou, vandaag zijn de acties in het Streekvervoer in het Noorden niet voorbij. Morgen bij de treinen, vrijdag rijden er geen bussen.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 That's what you are, the only one I'll ever want, for mine, that's what you are, you are my inspiration, you are the song I sing, you are what makes me happy.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 De tweede uur begonnen met Michael Jackson, She Is Out Of My Life. En gevolgd door Dolly Parton, You Are. En we gaan door met There'll Be Sad Song To Make You Cry van Billy Ocean. Thank you. Dit was Diana Warwick met All the Love in the World. Parfum, aanstekers en momentant. Hele en halve poppen, oude onlesmateriaal, schoenenspeelgoed, speelgoed, brillen, flessenpost, ...resten van schepen of vliegtuigen, een stukje metaal van een NASA-raket. Je kunt het zo gek niet bedenken of het is te vinden in het Juttersmuseum. Veel van wat de zee ooit heeft weggenomen keert hier in Zandvoort terug aan het land... Het Juttersmuseum is een kleinschalig en wordt draaiende gehouden door een enthousiaste groep vrijwilligers. De vaste openingstijden zijn woensdag van half twee tot 4, zaterdag en zondag van 12 tot 4. Het museum ontvangt graag schoolgroepen en verjaardagspartijtjes buiten de openingstijden. Afhankelijk van de leeftijd bestaat zijn bezoek meestal uit 15 minuten rondkijken en of 45 minuten Juttersverhalen. Afspraken kunnen telefonisch gemaakt worden tijdens de openingsuren of telefoonnummer 571-2221, 571-2221 of via mail info juttersmuseum.nl. De entree is gratis, maar iets in de giftenpot wordt gewaardeerd. Or not to see. There is no question. ZFM Dit waren en volgens Forner met You Don't Want to Live Without You, gevolgd door Randy Crawford. One day I fly away. Yesterday. Yesterday. Yesterday. Simply Red is een Britse band bestaande uit leadzanger Mick Hucknal en verschillende achtergrondmusici. De groep werd midden in de jaren 80 opgericht en scoorde wereldwijd vele hits. Zoals Holding Back on the Ear uit 1985 en The Right Thing in 1987. De, band, de naam van de band, Simpel Rood, komt deels van Hucknaals passie... voor de voetbalclub Manchester United. De naam is ook een verwijzing naar Hucknaals krullerig rode haardbos... als ook zijn politieke linkse voorkeur. Hier is Simply Red met uit 1989, If You Don't Know Me Now... together It should be so easy to do Dit was Longer van Den Vogelberg. de Krea Plus Club, donderdag van half twee tot vier uur. Samen creatief aan de slag. Er is volop ruimte voor eigen inbreng. De kosten per keer 3,50 inclusief materialen, koffie, thee en wat lekkers. Locatie: pluspunt. En volgens Keep On Loving You van Rio Speedwagon. En and Old and Wise van de Alan Parsons Project. Artiest van de dag. Er is een jarig hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is hij. Welke artiest is of was vandaag jarig? Dat vinden wij allemaal. De jarigen van vandaag zijn Mariska Hulser. En Mariska Hulser is een coach en gescheiden coach. En Mariska is geboren in 1964, dus die wordt vandaag 59 jaar. En nog een Nederlandse, Loekie Knol, Nederlandse actrice en zangeres. En Loekie is geboren in 1948 en die wordt dus vandaag 75 jaar. Loekie Knol is een Nederlandse actrice, maar ook een zangeres. En Loekie Kool ging in Eindhoven naar school. Ze tijd in Frankrijk om Frans te leren en in de jaren 70 speelde zij mee in de televisieserie Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen meneer? Lokie Knol won in 1971 het Televisie televisietalentenjacht Nieuwe Oogst. In 1971 ontving Lokie Knol van Konamers de Zilveren Harp. Hier is Lokie Knol uit 1976 met Algebra.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 wat heb ik nou aan afgebracht, nu ik voor de keuze sta? Jij vraagt van wie ik mag, het meeste hou. Ik hou van jou maar ook van hem, ik hou van Kasmaro maar ook van je. Zijn ogen zijn net zo blauw, als die van jou.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 Wat heb ik nou al gebraag, nu ik voor de keuze sta.